...maanden moest herstellen van een onderschatte hamstringblessure. Zijn rentree in Qatar verliep goed... ...en verwacht wordt dat de volgende week ook speelt... ...in de competitiewedstrijd tegen Wolfsburg. Het weer. De wind neemt langzaam af. De buien trekken naar het oosten weg. als laatste in Limburg. Morgen is het droog en zonnig en het wordt aan een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage... ...waar ze nog met je meedenken.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 Je luistert naar ZFM, leuk dat je erbij bent. De Your Breakdown, de hitlijst van Europa, de 40 beste platen van Europa, heb ik weer voor je op een rijtje gezet. En die hoor je dus iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier voorbij komen. 21 ste jaar gewoon dat we deze hitlijst presenteren. Dit is de eerste aflevering van 7 januari 2011. De lijst is uit 40 platen, daarvan 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Verdwenen na nou ja, eigenlijk twee weken, want er zat natuurlijk een eurohit tussen van 2010, de top 100. Lady Ante was eruit, I run you en Tom Helsen, The Sun in the Rise. Beide stonden wel in de eurohit van het afgelopen jaar. Het is een beetje een aparte lijst, ik zei het in uh, het begin van het vorige uur al. En dat omdat een hoop uh, landen pas zo'n beetje nu of gisteren hun uh, hitlijst van deze week presenteerden. Nou daar hebben we gewerkt met de hitlijsten van uh, vorige week. En vandaar de snelste stijger, die komt er straks nog aan in handen van Coldplay... En jeet Christmas Lights, 14 plaatsen winst voor hem. Rihanna, the Only Girl in on the World, zakte 11. En Bohambi, daar begonnen we deze eerste uitzending van 2011 mee. 20 plaatsen winst pakte hij. Kijken wij nog even 7 januari terug in de geschiedenisboeken. 1937, hè? prinses Juliana trouwt met prins Bernhard van Liepen, of Veld. En het alles in de Sint-Jakobskerk. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam.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 continent 9 weken lang staat hij daarom mee in de lijst van Europa van 9 gaat hij wel de verkeerde kant op, zeg maar naar beneden. Deze week namelijk op nummer 14 terug te vinden. Daarvoor de geweldige samenwerking tussen Pixielot en Jason Rulo. En Coming Home 5 weken lang al in de lijst terug te vinden van 19 omhoog naar nummer 15. En alsof we niet genoeg hebben gehad van deze dame, Rihanna. En hoe is dat check inderdaad, 5 weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 13. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa met Short van Dam. Christmas night another fight tears we cried a flood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 Christmas Keep. Waarschijnlijk zo'n beetje de laatste week. Misschien de ene laatste week. Dat dus volgende week nog ergens halverwege hangen. Dat denk ik nog wel. Coldplay en Christmas Lights. 14 plaatsen gaan ze deze week nog omhoog. Maar ja, ik zei het al begin al. De hitlijst is een beetje op een rare manier samengesteld. Het zijn wat oude lijsten bij elkaar. Maar ook dan krijg je gewoon hele goede nummers dus in die lijst. Coldplay, Christmas Lights. Nu een derde week omhoog van 26, dus naar 12. En aangezien het weekend bijna voor de deur staat krijg je van mij ook gewoon de nummer 11. Pink and Race Your Glass heb ik het dan over. Elf weken staat ze namelijk in de lijst van Europa. Ze zakt wel en wel van 6 naar dus die 11e plek. allerlaatste hit, Raise Your Glass. Op dit moment ook uh, de beste plaat volgens uh, Maurice Mulder. Hij kan er helemaal op uit zijn dak gaan, Raise Your Glass. Of nou alleen de tekst of ook de bezigheid Raise Your Glass. Ik vraag hem altijd weer af. Tijd om dan maar even te kijken naar wat we allemaal gehad hebben. Op nummer 20 de Brandon Flowers en Only De Young. Vijf weken in de lijst en vier plaatsen omhoog. Nelson, she is gone, acht weken in de lijst. En ook zijn hitpotentie is gone, want hij zakt van 16 naar 19. Adela, rolling in the deep, doet het goed in haar vierde week van 30 naar 18. Kesha, we are who we are, van 21 naar 17. Bruno Mars, just the way you are, nu 14 weken in de lijst. Hij verdubbelt zijn plek. Hij gaat namelijk van 8 naar 16. Pixelot Jason Derulo, coming home, 5 weken in de lijst, van 19 omhoog naar 15. En Dynamite van Tyre Groos, zakt van 9 naar 14. Van 13 naar 15 in de vijfde week, Rihanna, who's that chick? En Coldplay met Christmas Lights doet het dus het best van allemaal deze week. Van 26 omhoog naar 12 en dat alles in de derde week. Pink Ratio Glaze Glass komt dus net voorbij. Ze zakt wel van 6 naar 11 en dat alles in haar elfde e week. Maar ja, dat mag de pret van de plaat niet drukken. Vorige week stond namelijk deze plaat nog op nummer 11. En dan moeten we bij natuurlijk denken aan Burrush Faisant. Dan heb ik het over Daxa's oftewel Arman van Helden. in de samenwerking met A-Track. 9e week voor hun en Barbara Streisand gaat van 11 omhoog naar nummer 10. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Van 2011. We doen dat met een productie gedeeltelijk uit Nederland, namelijk Daxas, Arman van Helden en A-Track. Inderdaad, een ode aan Barbara Streisand. Niet alle muziekers van hunzelf, ze hebben het een beetje hulp ingeroepen van een grote naam. Een grote bekende die trouwens vorig jaar, eind van het jaar, overleden is. was de danser daarvan. Inderdaad, dat. TonyM hebben we dan natuurlijk over. Wij gaan uh, trouwens rustig gaan verder. Want er ondertussen alweer vier minuten voor half vijf. En we gaan een plekje hoger kijken in de lijst. Komen we dan op negen. Vijf plaatsen winst voor Maroon 5. Give a little more staat alweer zes weken in de heetste lijst van Europa. Jouw vrijdagmiddag nou zo lekker. Nou, dat zijn gewoon de 40 beste hits op jouw radio. En Sivim regelt dat voor je tijdens de Euro Breakdown. Maroon 5 voor je, Give A Little More. Een vorige grote hit was trouwens uh, Mystery. Dat was een hele grote hit uit 2010. En je weet het, afgelopen zondag 2 januari zonden we de beste 100 uit van het afgelopen jaar in de Eurohit. En toen had Maroon 5 wel even een klap te verduren. Zij waren namelijk nummer 101. ZFM, Westkust, weerbericht. Ze is dus net niet voorbij gekomen afgelopen zondag. Terug naar vandaag, want vandaag grijs, bewolkt en afhankelijk ook mistig. Nou, dat begint altijd al weer lekker, hè? Maar de mist die verdwijnt en de rest van deze vrijdag blijft, de, bewolkte, blijft wel de bewolking de overhand voeren. Uit de bewolking valt vanmiddag zelfs van tijd tot tijd wat regen en motregen. Wind werd uit zuidwesten, overwegend matig voor kracht en de temperatuur die stijgt naar waarde van lokaal 9 graden. Vanavond de komende nacht nog steeds aan de bewolkte kant en valt er af en toe zelfs wat regen. Wind waait dan uit zuid tot zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graadje of 7. Morgen opnieuw aan de bewolkte kant en vallen verspreid over de dag zelfs buien. Met een beetje geluk zien we ook nog even de zon. De wind waait uit zuiden tot zuidwesten, Overland krachtig, aan zee zelfs hard met de kracht van 7. En met die wind wordt weer zachte lucht aangevoerd, waarin de temperaturen oplopen naar waarden tussen de 8 en de 10 graden. 10 graden boven het vriespunt wel te verstaan. We gaan weer de goede kant van de thermometer op, zeg maar. Althans voor de mensen die niet van de ochtends houden. Zaterdagavond en zondagnacht blijft het dan ook droog en klaart het voorzichtig wel weer wat op. De temperatuur daalt naar een graadje of twee en er waait een sterke in kracht afgenomen west- tot zuidwestelijke wind. Zondag afhankelijk ook aan de wolk te komen, maar vooral in de middag zien we af en toe de zon. Het blijft overal in de regio droog en de wind waait uit het zuidwesten. De temperatuur is weer wat lager en stijgt in de middag naar een maxima van 7 graden Celsius. Voor de verkeersinformatie gaan wij even kijken bij de ANWB. bij de ANWB. Het aantal files valt mee. In totaal staat er 60 kilometer. Gelukkig. de files van 3 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Knopend Muidenberg en Laren 10 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Almere over de A6 en de A27. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoete rijndijk 5 kilometer. A9, Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 3. En naar Diemen voor knopend Holendrecht 4 kilometer. Door een kapotte auto is daar de rechter rijstrook dicht. De A10 West naar Zaanstad tussen Geuzenveld en de Koenten 05. De A10 Zuid richting Den Haag voor de afrit Rai 3. A12, Den Haag richting Utrecht, voor knooppunt Lunette 5 kilometer. A20 richting Gouda, bij Rotterdam Centrum 4. A27, Gorkem richting Utrecht, tussen Houten en knooppunt Rijnsweert 5 kilometer. Door werkzaamheden is de rechte Rijstrook dicht. En de A27 van Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 3 km.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 In Amerika was de band al helemaal hot. De Far East Movements. Maar dit was de plaats waarmee ze ook in Europa doorbraken. Wel met de en Death Remix. En dan hebben we het over de Like a G6. Tien weken lang in de lijst van Europa. Ze zakken wel een plekje naar beneden. En wel van vijf naar zes. En daarvoor Econ met Angel. Hij acht weken in de lijst van twaalf. Omhoog naar nummer acht. Nummer zeven deze week. Mike Posner. Cooler than me. Hebben we dat weer gehad. De Top 5 van deze week. De eerste uitzending van 2011 gaan we de top 5 in. En dat doen we met een de ene Roemeense. Oh, oh. En de plaats valt ook trouwens in de Euroid van 2010. Hij duurt gelukkig niet zo lang als dat hij heet. Ina en 10 Minutes. Oh, oh. I'm now just living on cloud nine. To the head, to the head To the head, to the Today, To the head, to the head To the head, to the the It's easy to the girls over easy We ever gonna keep in like, None of them can't block me So stop me, don't matter who them Dawg. Girl, if you give me the sexiest why give me the sexiest Die tikt langzaam verder. Tik-tak, tik-tak. Babs zijn klaar en champagne. Zes weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Van 13 gaan ze omhoog naar nummer 4. Nou, voor Ina met haar 10 minutes. 12 weken in de lijst. Ze moet wel even inleveren. Van drie zak zij namelijk naar vijf. Langsmaar gaan we de top 3 aanbreken van de eerste uitzending van 2011. En dat gaan we gewoon doen ook. En dat doen we met ook een. Uh, ja. Zo, zo, gewoon een koffer van uh, een bestaand nummer. En hij is uh, wel heel duidelijk aanwezig, maar het is wel een leuk nummer geworden. Van The Black Eyed Peas en The Time. Zeven weken in de lijst. En van 7 gaan zij omhoog naar nummer 3. Maak wel de top 10 nog even vol met de Far East Movements, Like a G6 op 6. Mike Pas naar op 7. kan met Angel op 8 en Maroon 5. Give a little more vinden we op 9. And this is just the number three from the black eyed piece, the time. The theme was the house of and Barbara Streisand. And I owe it all to you. Oh, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear, this is true.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 de Black Peace en Time. Zeven weken lang staan ze in de lijst van Europa. En zij gingen dus vier plaatsen omhoog. Tijd om de hoogste twee van deze week aan te kondigen. En dan beginnen wij gewoon netjes bij de nummer twee. hier is in de handen van Katy Perry. Negen weken lang staat ze in de lijst van Europa. En ja, waarin daar nog twee zitten blijven te gaan. Net als vorige week dus. Twee Katy Perry.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 Just on the night ...hebben we er vorige week allemaal weer van genoten van Katy Perry. Nou, niet van Katy Perry, maar van uh, haar singel. Althans, van Firework. Vorige week vrijdag natuurlijk, hè. De 31ste december, en hopen uh, Firework weer de lucht in gegaan. En deze week doet uh, Katy Perry het nog steeds goed... ...en blijft ze staan uh, op nummer 2 in de Eurobreakdown. De enige echte, top 40. Kijken wij nog even met een schuinhoog naar de Nederlandse top 40. Daar komt uh, twee nieuwe binnenkomers. Op 35, Kristal uh, met Golden Days. En de Sick Puppies met uh, Maybe komen we nieuw binnen op nummer 31. De top 10 van de Nederlandse top 40. Een top 40 die dus ook uh, meetelt voor de uiteindelijke Euro Breakdown. Op nummer 10, Just a Dream Van Nelly. nummer 9, Shake Up Christmas van Train. Dynamite Tire Cruise vinden we op 8. 7, Just The Way You Are, Bruno Mars. 6, Zing voor Me Lange Frans en Taylor. Barbara Streisand, Daxas vinden we op 5. Nummer 4 is nog steeds Rihanna, the only girl in the world. Bruno Mars en Grenade doet het goed nu op 3 terug te vinden. Rolling in the Deep, Adele is de nummer 2. En ja, nou, dan eindjeskinnen we de lucht in voor de nummer 1 van Nederlandse 40. Martin Soulvlek. En hello! samenwerken dus met uh, Dragonet. Voor degenen die dat, uh, die series request niet uh, helemaal gevolgd hebben, Het is een, uh, een geweldige plaat. Wij gaan gewoon lekker aan de nummer 1 beginnen van de Nederlandse Top 40. Het begint allemaal lekker rustig een paardje voor je rondlopen. Er komt straks nog die geweldige stem van Robbie Williams en Gary Barlow erbij. En dan heb je gewoon een topplaat. De nummer 1 is Shame. Well there's three versions of this story mine and yours the truth. we can put it down to circumstance our childhood I you.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 Bobby Williams, Carrie Barlow en Shame, de beste plaats van uh, de euro van Europa dus. En dat alles in de eerste uitzending weer van 2011. 7 januari is uh, bijna voorbij. Je weekend uh, kan gaan beginnen, het is uh, bijna 5 uur. Ik zeg, je spullen aan de kant en wegwezen bij die baas. Tijd om lekker van je weekend te gaan genieten. Ik hoop een beetje leuke dingen voor de boeg hebt uh, aankomend weekend. Geniet ervan. Volgende week dan heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je klaarstaan. Of Robin Wims dan nog steeds de beste is. Dat zien we dan pas weer. Tot volgende week. I don't know. I slept through the whole thing. you didn't miss much. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk of het kabinet een meerderheid achter zich krijgt... in de Tweede Kamer voor de nieuwe Afghanistan-missie. Gedoogpartner PVV is tegen een nieuwe missie, net als de PvdA. De Deze 66 GroenLinks en ChristenUnie, hebben hun standpunt nog niet bepaald. Deze 66 leider Pechtold en GroenLinks-fractievoorzitter Sap... willen eerst een hoorzitting met deskundigen. Minister Opstelte van Veiligheid is onder de indruk van het werk dat de veiligheidsregio's bij de brand in Moerdijk hebben verricht. Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen. De inspectie moet nu onderzoeken wat er beter kan, zegt Opstelte. Als minister van Veiligheid is hij verantwoordelijk. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 In Praag is de Tsjechische politicus Giri Dienspier overleden. Dienspier verwierf eind 1989 als minister van Buitenlandse Zaken Wereldfaam... toen hij met zijn Duitse collega Kenscher het ijzeren gordijn symbolisch doorknipte. Hij begon zijn carrière als journalist. In 1968 werd hij wegens zijn steun aan de Praagse lente uit de Communistische Partij gezet. Daarna zat hij al jaren in de gevangenis en moest hij werken als arbeider. In 1989 was hij een van de oprichters van de oppositiebeweging Nieuw Forum, die verrassend nee. snel een eind wist te maken aan het communisme. Van 1989 tot 1992 was hij minister van Buitenlandse Zaken onder Wadslav Havel. Jiri die Dienspier is 73 jaar geworden. Voor het eerst in een half jaar heeft Arjen Robbe weer een voetbalwedstrijd